Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Hongarije zijn sinds middernacht zeker 16 vluchtelingen gearresteerd omdat ze illegaal de grens waren overgestoken vanuit Servië. Het zou gaan om 9 Syriërs en 7 Afghanen. Om middernacht sloot Hongarije de grens met Servië om de stroom vluchtelingen vanuit Zuidoost-Europa tegen te gaan. Het vier meter hoge hek, dat langs de grens met Servië is geplaatst, werd kort voor middernacht nog geopend om de laatste migranten binnen te laten. Vluchtelingen die toch de grens oversteken, riskeren een gevangenisstraf van drie jaar, en als ze een gat knippen in het grenshek, kan dat vijf jaar cel worden. De politie in Amsterdam heeft dit jaar al bijna net zoveel wapens in beslag genomen als in heel 2014. Tot nu toe zijn dit jaar 300 wapens onderschept. In het hele vorige jaar waren het er 314. Volgens korpschef Albersberg is dat het bewijs dat de zogenoemde verstoringsaanpak van de Amsterdamse politie werkt. In een interview met de lokale zender AT5 zegt hij dat het aantal wapens in de hoofdstad nog steeds toeneemt.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 Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en het Hoeveelaken 5 kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10. Daar staat 5 kilometer file tussen Oostdorp en Afrit Rai. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij de Afrit Spaanse Polder 2 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat nog 6 kilometer file tussen het Gorkum en Lexmond.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 don't ask perdón don't ask perdón don't ask don't no no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 From when the Dead Sea was only critical ooh, ooh, ooh. Yeah. you <laughs> Seen a man get swept off his feet by a boy with an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 Als je het doet de mensen maar ja ja er is ja. die ja Break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. I'd like break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a light on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away.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 Haar nieuwe baasje moet haar regelmatig borstelen vanwege haar mooie lange haren. En waar verblijft Jara momenteel? Jara verblijft in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Of kijk ook even op internet www.dierenthuiskenmerland.nl. Want ook Jara verdient een thuis.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 En stel, wie ziet dich aan? Van coquette bis naïve. Sie haben als Baby schon den Vater im Griff. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen. Und du beißt da dran wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen. Damit die Mädels einmal nur drüber schauen. Sie pushen Beckham und stürzen Clinton. Ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen. These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 En dan nou gaan we kijken hoe ver de bal van de vlag ligt. Tenminste, als de cameraman even meewerkt. Ja, dat doet hij. Eh, nou, dat wordt geen birdieput. Dat wordt een, een par vier. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het uh, KLM beslist gaat worden... Dus tussen, een, tussen uh, Thomas Pieters uit België en Lee Slatterly uit Engeland. We houden u op de hoogte <middels>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 Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slafexcuus voor wat ik graag had willen zijn. Geen droom, geen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 Maar ja, ja. zijn tweede approach naar de achttiende hole... Ja, die lag te ver van de, van de vlag. En uh, dat ja. hooguit een par had gemaakt. Maar uh, nee, dat is dus een bogey geworden. Dus uh, het KLM Open is gewonnen door een Belg... een half Nederlander ja. inmiddels. Uh, even vanaf deze plek, uh, David. Hartelijk bedankt voor vier dagen lang live verslag... vanaf de Canemar Golf Country Club. Ja. Ja. Applaus daarvoor. Hey. Applaus daarvoor. Hey. Geweldig, David. Uh, ik zou zeggen, uh, doe de rest he, van de dag even rustig aan...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 Feest. Ja, ik, ik vond het geweldig en uh, als ik het weer kan doen... Uh, Rob in Turkije, mocht je mij horen uh, dat je <laughs> of op een terras zit... of in een, in een gevangenis, ik weet het niet. Ah, dit is Widloof. I change the world. I change the world. Oeh, I change the world. I want to change.